We zijn weer in goedemorgen Zandvoort met het stralend weer. Uh, we hebben een heel interessant programma voor u met heel veel verschillende gasten. We gaan beginnen zometeen met wethouder Ellen Verhey, die net de studio binnenkomt lopen. En die gaat ons bijpraten over diverse politieke zaken. Daar kunnen we eigenlijk wel de hele uitzending mee vullen, waarschijnlijk. Um, maar we gaan dat niet doen, want we hebben vervolgens Marlene Scherps En die komt praten over het invulling van het ambassadeurschap voor Pride at the Beach. En Marlene Kennedy zijn er ook nog een heleboel andere dingen waar we met haar over kunnen praten. Um, en Gerry Rutte die heeft goed nieuws, want die komt ons uh, bijpraten over het opstarten van activiteiten uh, in Pluspunt in Zandvoort. Uh, tweede uur gaan we ook nog over heel veel leuke dingen praten, zoals over de brandweer, het mobiliteitsplan en het pop-up museum in het Raadhuisplein. Maar nu gaan we eerst praten met, uh, op, ik moet nog helemaal vergeten dat Pim Groof de techniek doet, dat Gert van Kuik uiteraard weer de redactie gedaan heeft... en dat het warme stemgeluid dat u nu hoort, dat voor mij is Roy Dongen. Uh, welkom Ellen. Goedemorgen, Roy. dank. Goedemorgen. Ik iets doen. Zo. Fijn dat je er bent. En, uh, ja, uh, we lezen natuurlijk alweer van alles uh, in de media, uh, op de, de Instagram-pagina van de Zandvoortse krant. Er zijn weer allerlei ontwikkelingen in en rond, uh, verwant aan de VVD. Ja, zeker. Het is, uh, we hebben wel eens rustiger tijden gekend, zeg ik maar even heel uh, euphemistisch. Um, maar ja, de, inderdaad, uh, in de krant uh, uh, stond uh, dat ik me heb teruggetrokken als lijsttrekker. En dat is ook uh, nou ja, hoe het zit, om het zo maar te zeggen. Oké, okay. en uh, was dat van harte dat terugtrekken? Of was dat. Uh, die, had je de kandidaat gesteld? Dus met die ja. reden? Dus. Ja, nee, ik, ik uh, heb mijn kandidaat uh, gesteld, inderdaad omdat ik het ook heel belangrijk vind dat de leden in positie komen en ook een keuze maken. En zoals de gemeenteraad het belangrijkste orgaan is binnen de gemeente, zijn de leden dat binnen de vereniging, de afdeling van de VVD. En ik vind het heel belangrijk dat de leden ook een, zich uitspreken en een keuze maken. En ik sta ook een andere koers voor dan bijvoorbeeld Martijn Hendricks. En ik had heel graag mij in willen blijven zetten en ook politiek leider willen worden. Oké. Okay. En nu dat niet uh, gelukt is, uh, is er op het 11e uh, uur is er een, uh, een andere kandidaat uh, naar voren gekomen... met een uh, zeer bekende Zandvoortse naam, uh, een Drommel. Uh, en wie, wie is Sven Drommel en uh, heeft hij bijvoorbeeld, zit hij bijvoorbeeld meer op jouw lijn of uh, steun jij die van harte? Of... Nou, ik had uh, graag natuurlijk hè, in aanloop naar de verkiezingen bouw je ook een team om je heen. En ik vind dat heel belangrijk om ook gezamenlijk een koers te bepalen en ook... En we hebben nu toch wel veel uh, reuring gehad, zeg ik uh, maar even. Maar het kan ook heel leuk zijn. Je hebt het ook als je campagne gaat voeren en bezig bent met het verkiezingsprogramma. Dat is ook een ontzettend leuke tijd, een hele dynamische tijd. En dan is het heel leuk om dat met hele capabele mensen ook te doen. En Sven Drommel was iemand uh, die ik eigenlijk uh, graag in mijn team had willen hebben. Maar nu wordt het uh, andersom, zal ik maar zeggen. Oké, okay, dus nu zit jij in het team van zwemmen. Ja, <laughs> ja. zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. En um, dat is natuurlijk ook even speculeren. Um, maar stel je nou voor dat de VVD... Uh, deze strijd gaat natuurlijk een keer uh, over moeten zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden. Um, is iedereen dan weer bereid om uh, goed en prettig met elkaar samen te werken? Of krijgen we een beetje zoals uh, in het CDA in Den Haag bijvoorbeeld... het nu speelt, uh, dat die zich niet meer met die wil... en dat die zich niet veilig met die voelt? En... Nou... Ik, geen enkele partij in Zandvoort is mijn verwachting... zal ooit de meerderheid, een absolute meerderheid in de raad halen. Want dan moet je gewoon negen zetels hebben. Dus samenwerken is echt een harde vereiste... om überhaupt te kunnen besturen in Zandvoort. En dat geldt dus inderdaad met andere partijen... maar dat geldt net zo goed intern. Dus ik ben een groot voorstander altijd van een goede samenwerking. Ik uh, zet me daar nog steeds ook uh, voor in... Ja, vanuit de liberale uitgangspunten. Maar samenwerking is, echt een, ja, is, is toch wel een, een, een harde eis om Zandvoort te besturen. Ja, maar dat is dan eigenlijk, een, als ik het heel hard zeg... een jammerke mislukking bij de VVD... dat een partij die nou, sinds de oorlog een belangrijke rol in de Zandvoortse politiek speelt... eigenlijk met vier mensen in de politiek Zandvoort vertegenwoordigd is... en compleet in tweeën is gescheurd... Ja, dat, dat, doet, dat is heel pijnlijk, dat ben ik met je eens. Maar Dat ben ik, ben ik helemaal met je eens. En, en, maar dat gezegd hebbende vind ik het heel belangrijk. Dat is misschien ook al wel bekend. Op 24 juni is er een ledenvergadering. We gaan nu, er wordt gewerkt aan een verkiezingsprogramma straks. Je hebt een lijst. En op een gegeven moment moet je ook door. En daarom vind ik het heel belangrijk dat de leden zich ook uitspreken... straks op de 24ste om ook de koers te bepalen en ook wel weer die nieuwe energie te pakken. Want dat is, uh, ja, dingen gebeuren... maar je moet er ook op een gegeven moment weer uh, mee door. En, en ook als je kijkt naar bestuurlijk Zandvoort... dan zijn er toch ook wel heel veel zaken die nog spelen deze periode... die gewoon heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Zandvoort. En ook daar moet de energie weer op. Oké, okay, dus jij gaat je de komende tijd... nu je niet meer aan de lijsttrekkersverkiezingen hoeft mee te doen... volledig weer storten op... Uh, of dat deed je misschien toch wel? Ja, dat deed ja. ik, dat deed ik uh, um, sowieso. Ik, um, he, ik ben dan weliswaar uh, uh, geen lijsttrekkerskandidaat uh, uh, meer. Maar ik, ik, ik, nou, ja, ik, ik ben beschikbaar op het moment... Natuurlijk, dat er op enig lijn moment uh, een beroep op mij wordt uh, uh, gedaan... Maar bovenal vind ik het ook heel belangrijk om, om mijn werk goed af te maken. En eh, nou ja, een voorbeeld is de omgevingsvisie vorige week in de radio-uitzending. Is daar al uitvoerig over gesproken. Dat is een heel belangrijk stuk voor de toekomst van Zandvoort. Eh, we, na nou ja, een decennium zijn we stappen aan het maken in het parkeerbeleid. Dat vind ik ook ontzettend wezenlijk. Nou ja, de ontwikkelprojecten, de herinrichting van de boulevard. Er staat veel op stapel. En ik denk dat we nog echt ook de kans hebben om, om knopen door te hakken... en die vooruitgang te boeken... waar we ja, toch met z'n allen ook heel erg uh, behoefte aan hebben. Dus er is nog een hele drukke agenda de komende tijd. Zonder meer. Dus in, de, zonder meer. in de gemeenteraad, langs en los van alle uh, andere politieke dingen. Uh, wat, wat, is nou, wat zijn jouw jou, jou, jou uh, prioriteiten? Zijn dat deze drie? Of zijn er nog een aantal andere dingen zeggen, nou, dat is echt wat ik nog als wethouder uh, afrond achter wil laten? Nou, wat ik voor de komende periode ontzettend belangrijk vind... is dat we met elkaar goed uit die coronacrisis komen. Uh, het, nu iedereen gevaccineerd uh, wordt en de, en de grenzen opengaan... en evenementen weer mogelijk uh, worden... Dan, dan verdwijnt het bijna een beetje naar de achtergrond. Omdat we er ook eerlijk gezegd allemaal een beetje klaar mee zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Maar de economische impact, daar moeten we heel alert op zijn. En ik ben heel blij dat ik met de ondernemers... Uh, ja, eigenlijk die samenwerking heb geïntensiveerd. Dat we bezig zijn met een actieplan voor het centrum. Dat we de economische visie versneld gaan uitrollen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zodat Zandvoort inderdaad sterker uit de crisis komt. Een tweede wat ik heel belangrijk vind, is inderdaad het parkeerbeleid. Dat we daar nu uh, slagen mee uh, uh, slaan. En een derde is zeker ook de ontwikkelprojecten. Want ja, Zandvoort is al fantastisch om te wonen. Dat weet denk ik iedereen die hier ook naar de uitzending uh, luistert. Dat dit al het, uh, van het meest fantastische dorp is om te wonen en te leven. Maar in alle eerlijkheid is er zeker ook nog ruimte voor verbetering. En dat is uh, waar ik me de komende periode zeker nog hard voor ga maken. Oké, okay, dan heb ik meteen natuurlijk ook een, een kritische vraag. Uh, een hele praktische. Uh, in het centrum hebben we natuurlijk nu dat de, de, de haltestraat afgesloten is... voor ja. uh, autoverkeer uh, gedurende bepaalde uren. Maar die afsluiting die gaat eigenlijk altijd heel erg moeizaam. Uh, ik merk dan dat er bijvoorbeeld of nog geen handhavers zijn... of dat de hekken niet neergezet worden of de zijstraten niet... en dat mensen er dan toch weer in terechtkomen en er weer uit moeten... terwijl ze daar niet hadden mogen rijden. Is dat nou iets, iets kleins waar je zegt... nou, dat moeten we even strak kunnen, uh, regie kunnen oppakken... en zorgen dat uh, het bedrijf die dat doet... Uh, gewoon exact op de goede tijd de hekken dichtgooit... Uh, en erop toeziet, zodat je niet steeds dat grijze gebied krijgt... van ja, mensen rijden er toch in, want ze hadden, de hekken waren nog niet dicht. En dan krijg je we weer discussie over... Uh, ik mocht hier toch rijden, ik wist het niet, dat soort dingen. Ja, dat, uh, vorige zomer hebben we dit ja. voor het eerst gedaan... En uh, dat was wel anders dan nu. Dat he, was ook voor het eerst. En we merkten wel van... He, we hebben toen ook wel wat gevarieerd in de dagen en in de tijden. En we merkten dat dat, uh, dat, dat heel veel onrust uh, veroorzaakte. We hebben uh, dit jaar weer met de ondernemers om de tafel gezeten. Want er zit natuurlijk retail in de haltestraat, Maar er zit ook horeca in de haltestraat. En hoe verenig je die belangen goed uh, met elkaar... Maar waar iedereen het over eens was, was van ja, we moeten nu wel een eenduidig besluit uh, nemen. En niet van, nou, uh, eerst is het van dinsdag tot en met zondag. En dan van donderdag tot en met maandag. En dan om ja. drie uur. En dan volgende week weer om zes uur. Dat, dat werkt niet. Dus we hebben gezegd van nou, we kiezen voor deze tijden. Dus donderdag tot en met zondag uh, gaat het, uh, sluiten we de Haltestraat af vanaf vier uur. Uh, dus dat schept ook duidelijkheid naar, naar de inwoners... Hè? Dat, dat dat slijt in op een gegeven moment. En daarnaast hebben we ook hele praktische zaken... Um, in zaken nou, de, de afsluiting en ook de ondernemers zelf... die daar een oogje in het zeil uh, uh, moeten houden. Maar het komt inderdaad voor, in alle eerlijkheid. En dat is ook omdat het geen ja, hele harde afgrenzing is... Uh, dat mensen toch met de fiets uh, er doorheen slippen... of de auto niet op tijd uh, weghalen. Dus daar blijven we alert op. Maar ik vind het in elk geval een heel belangrijk initiatief... Uh, nou ja, om ook zeker de horeca de kans te geven om well, wat meer ruimte te hebben. En ik vind het een aanvullend voordeel dat het dan... brengt ook gewoon heel veel levendigheid en gezelligheid uh, in de haltestraat. Ja, sans uh, wordt, wordt wel op deze manier één groot uh, gezellig en levendig terras. Want het is uh, overal ook uh, druk. Ja, zeker. En, en ik, ik, ik gun alle ondernemers... Zo, ja, ik zou willen dat ik iets kon doen aan het weer, maar... Uh, uh, ja, dat, dat is echt ook buiten mijn invloed. Maar ik, ik gun de ondernemers zo een goed seizoen. Want het is gewoon, uh, ja zeker voor de horeca... een ontzettend, ontzettend zwaar jaar geweest. En als de omstandigheden er zijn... en, en de gemeente kan daar iets in faciliteren... om de omstandigheden te creëren... Ja dan, vind ik het, uh, dan vind, dat, ja dan hoop ik dat het gewoon een fantastisch seizoen uh, wordt. Dat we ook onze oosterburen weer uh, wat meer uh, op het terras terug gaan zien. En uh, nou ja, dat we ook weer... Uh, kansen en ruimte gaan krijgen voor evenementen. Want ook dat is wel iets wat ons dorp heel bruisend en levendig en enorm gezellig maakt. Ja, en dan kijk ik natuurlijk nu ook uh, even, heel even stiekem toch een beetje... met mijn pet van Pride at the Beach, uh, voorzitter naar de verantwoordelijke wethouder. van, Ja, wij willen natuurlijk een, een fantastisch uh, evenement organiseren. Maar we zijn nog steeds een beetje bevreesd... Uh, rond 1 augustus of dat wel mag. Ja, dat, dat blijft ook een, een, een spannende datum. En, en wat ik zo mooi vind aan Pride, is dat dat een open en toegankelijk uh, een gelegenheid is. Maar nu in de coronatijd is het bijna een soort van nadeel dat je geen kaartje hebt, want dan is het ja. moeilijker te reguleren. Um, dus we kijken daar uh, en denken daar uiteraard heel actief in mee, want ik, nou, dat weet je ook Roy, ik vind het een van de mooiste evenementen ook van Zandvoort. Um, en dat heeft te maken natuurlijk met de boodschap die erachter ligt. Maar ook met het feit dat het, dat het, dat het zo Zandvoort op een fantastische manier op de kaart zet. En dat er zo ontzettend veel uh, leuke, enthousiaste mensen naar Zandvoort uh, komen om, um, om hier te zijn. Um, maar het is, het is, ja, het, we zijn ook gebonden, zeg ik in alle eerlijkheid, aan de regels die het Rijk ons, uh, ons oplegt. Ja, dus nou, we zijn in het projectbestuur natuurlijk ook bezig om te kijken naar dingen. Misschien is het wel een idee om wat events te maken die je, die je toch besloten doet. Dus je zegt nou, Dan moet je een toegang ja. voor hebben, zodat je ja. wel een aantal mensen ja, kan... Dus we gespreken. zijn heel slim aan het kijken hoe we een en ander wel in, kunnen faciliteren binnen de, de kaders, zeg ik dan maar even, die het Rijk heeft gesteld. Maar we doen wat we kunnen en ik, nou, ik hoop met jou dat we dat het in augustus losgaat, zal ik maar zeggen. We gaan ons best doen. En september, uh, dan komt het natuurlijk uh, volgens de uh, minister de Jonge... heeft iedereen uh, dan ingeënt. En dan kunnen we de anderhalve meter economie... en de testfase achter ons laten. Nou, ik hoop het van harte. Ik kijk daar enorm naar uit. En, ik, uh, nou, en met mij velen, denk ik ook. En het is, uh, ja, het is een on ongekende tijd uh, geweest. En ik, uh, ja, die ook nog wel zal naeilen, denk ik. Maar de ruimte die er is, die moeten we ook, ook pakken met elkaar. We moeten met elkaar verantwoordelijk blijven, uiteraard. Maar de, ja, we moeten wel ook uh, weer gaan genieten eigenlijk van al het moois... wat Zandvoort te bieden heeft. Maar ook al het moois wat heel veel vrijwilligers en organisatoren... allemaal organiseren en regelen in het kader van die evenementen. Ja, en dat brengt natuurlijk ook de vraag... Van, ja, gaan mensen niet een inhaalslag proberen? Zullen we niet helemaal... Uh volkomen met evenementen in september. Tegenwoordig is het vaak nog mooi weer in september. Als ja. we dan zeggen we iedere, iedere paar dagen een straatfeest hebben... in de straten, op het Raadhuisplein, ja. in de Haltenstraat, Badhuisplein... Nee, we, we kunnen niet alle evenementen die we de laatste anderhalf jaar gemist hebben... in het najaar uh, inhalen. En dat is ook heel praktisch... dat er wordt altijd een evenementenkalender ook uh, uh, vastgesteld. En je hebt ook maar zoveel... Momenten waarop je een evenement uh, kunt houden. Het heeft ook met nou ja, uh, veiligheidsaspecten te maken, politieinzet en dergelijke. Dus je moet dat goed met elkaar uh, afspreken. Dus, dus wat er kan, dat faciliteren we altijd van harte. Dat is ook, ook eigenlijk het speerpunt van ons beleid om ruimte te geven voor uh, evenementen. Um, maar de mogelijkheden zijn beperkt. En ik denk wel in 2022, hè, dan, dan, we hebben nu ook al een, twee keer op een rij geen circuitrun uh, uh, gehad. Nou, en dan, dan kan ik me nu al verhogen. Ook al ben ik niet uh, het toppunt van sportief. Kan ik me toch enorm verheugen op de circuitrun alweer in 2022. Oké, okay, maar dan ga je de finish staan of ga je meelopen? Nou, ik vind eigenlijk dat ik, uh, dat ik weer eens moet meelopen. Uh, want de laatste keer dat ik heb meegedaan, is alweer een aantal jaren terug. Maar, uh, ik moet toegeven nou. dat ik het nog nooit gedaan heb. Dus dat is wel een uitdaging nou ja, dan. sta jij bij de finish, uh, Roy. Okay. <laughs> Dat wordt heel spannend. Um, ja, en wat we natuurlijk ook heel erg missen... dat zijn die andere soorten evenementen. Dingen als de, de, de Chanticor. Het echte pas ja. bij Zandvoort. Uh, wat hoort bij de cultuur. Wat ook heel, hele grote doelgroepen aanspreekt. Ja. Uh, maar dat mag natuurlijk ook nog mogen nog steeds niet zingen. Nee, nee en, en daarom zeg ik ook... hier zijn we beperkt eigenlijk... door, ja. door, door de landelijke regels uh, daaromtrend. Maar ook dat is, geeft... Uh, zo ontzettend veel sfeer... en gezelligheid in Zandvoort... Dus dat, ja, eigenlijk de diversiteit in evenementen... dat is meest aantrekkelijk in Zandvoort. Want ja. je hebt inderdaad van Shantikoren tot de Formule 1... en alles wat ertussen zit. Ja, dat is natuurlijk heel uniek dat we dat in Zandvoort allemaal hebben. Nou, daar had ik niet over willen beginnen... maar nu zelf te sprake brengt. Uh, de Formule 1. Uh, iedereen heeft continu gezegd... als er geen gewoon publiek mag komen... zonder dat het een Fieldlab event is... Uh, dan willen we, gaat het niet door... Uh, is het alweer een stapje dichterbij dat de zekerheid er is? Of bijna zekerheid er is? Nou ja, dat laatste. En, en ja, de seinen staan uh, op groen. Um, maar ook hier zijn natuurlijk de rijksregels heel bepalend. Ook daar waar het gaat nou ja, om, om, om testbewijzen, vaccinatiebewijzen... en, en dat soort uh, zaken meer. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een, een stuk optimistischer ben... dan uh, nou ja, een aantal maanden uh, terug. En op dit moment staan de seinen op groen. Ja, ik heb nu trouwens een, een manager voor, of een directeur... voor de stichting zandvoort Beyond, die de uh, events in het dorp uh, gaat uh, coördineren en uh, organiseren. Uit Assen, met ervaring uit de TT. Uh, ik was gisteren in Assen, uh, want daar werk ik vaak op vrijdag. En ik moet zeggen, dan bruist Zandvoort ongelooflijk. Uh, want het is een stad die toch echt wel zes keer groter is dan Zandvoort. Uh, maar het was er... Heel erg weinig druk. Ik kon in terras gewoon echt meer dan vier, vijf tafeltjes uh, kunnen vinden. Ja, maar het antwoord is, ja, ik zei het al, is ook fantastisch eigenlijk. Hè? En wat ons zo uniek maakt, is toch die diversiteit. Want we hebben en een prachtig natuurgebied. Je kunt echt verdwalen in de duinen zonder ongeveer iemand tegen te komen. We hebben een geweldig strand waar je zowel rust als reuring uh, hebt. We hebben een heel gezellig centrum. En we hebben dan ook nog een circuit. Nou, die, die combinatie, dat maakt echt dat zandvoort uniek is in de wereld. Ja, nou, nog één vraag. Uh, ondernemers worden goed gesteund. Uh, we hebben het Corona Fonds natuurlijk, allerlei initiatieven. Uh, als een ondernemer nou uh, het even niet meer ziet zitten... of echt niet meer weet hoe hij het hoofd over water moet houden... is er dan ook iets, ik noem het maar, maar ondernemerscoaching... een plek waar die ondernemer naartoe kan gaan... en zeggen. we gaan eens rond de tafel zitten. Hoe kunnen we maatwerk bieden uh, om op te lossen. Dan niet meteen geld, maar misschien gewoon expertise of ja, hulp. Ja, zeker, zeker. Dat is juist in deze fase uh, belangrijk. Ook in het corona-herstelplan zitten een aantal van dat soort maatregelen. Ook als het gaat om, ja, om coaching bij financiële aspecten bijvoorbeeld. Maar los daarvan um, hebben we de banden met, met uh, de OBZ... ondernemersbelangen enorm aangehaald. En hebben wij gezamenlijk uh, de ondernemersmanager ook... Um, aangesteld En dat is Janneke den Oude. En die is echt ook de linking pin tussen um, gemeenten en ondernemers. En dat hebben we gedaan eigenlijk om, um, nou ja, ook een en ander te stroomleiden. Om het te professionaliseren. Um, maar ook om het vestigingsklimaat gewoon heel aantrekkelijk uh, te maken. En zij is ook ten alle tijden aanspreekbaar uh, voor alle ondernemers. En, uh, nou ja, en de gemeente uiteraard ook. Dus wij doen, wel, uh, ja, we doen wat we kunnen om de ondernemers ook uh, te steunen. Uiteraard hebben zij natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid hè, om, om hun eigen ja, uh, zaken. Ja, ja Zeker, maar, maar deze uitzonderlijke tijden vragen wel ook om uitzonderlijke maatregelen. En we willen gewoon heel graag dat Zandvoort weer nou ja, sterk en krachtig uh, uit deze crisis komt. Nou, dat is uh, een mooi einde van, denk ik, dit interview. Uh, blijkbaar nog vol energie en een goede moed om nog heel veel verstand te, te doen. Uh, dus uh, waarschijnlijk niet het laatste interview. En uh, vrij nog heel veel uh, succes met alles wat de komende tijd gaat brengen. Heel veel dank, Roy. Dank je wel. de zoomtoon. Ik hoop niet dat luisteraars hier ook last van hebben. Ja, dat is nog steeds een beetje. Oh, dat was uh, van een, een zeer apart nummer. Uh, ik heb natuurlijk de muziek ook helemaal niet afgekondigd. Het spijt mij. gaan we zo meteen doen, want we hebben nu aan de telefoon Marlene Scherps. Dag Marlene. Hoi, hoi. Hallo, hallo. Hallo, wat fijn dat je er bent. Ja, hi. ja we, we hebben een hele serie interviews. Uh, toevallig ben ik uh, uh, nou weer een beetje een uh, dubbelrol, dat was net. Uh, maar we hebben een hele serie interviews gepland met de ambassadeurs van Pride at the Beach. en uh, Niet alleen maar om te praten over Pride, maar ook om gewoon uh, de mensen weer eens even te updaten. We zijn weer een jaartje verder hoe het gaat met de ambassadeurs en wat zij precies uh, doen. En niet alleen maar als Pride-ambassadeur. Dus Marlena, hoe gaat het met jou? Ja, wat zal ik zeggen, Roy... Um, nou, ik, heb week met ja, ik heb van de week mijn tweede prikje gehaald En ja. uh, de wereld stormt weer op me af Heerlijk is dat Ja, maar de ja. mensen kunnen toch helemaal niet zien dat jij een tweede prik hebt of, uh... Wat zeg je? De wereld kan toch helemaal niet zien dat jij een tweede prik hebt gehad Nee, maar ik wel. Oh ja, jij stroomt tot de wereld ja, ja. af, uh, begrijp ik ja. dus. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Ja, gaat, uh, gaat, gaat het gaat uh, mij helemaal goed. Ik krijg uh, voor de gemeente een nieuw atelier binnenkort. Ja? En ik kan hier uh, goed aan het werk. Ik kan uh, heel veel les geven aan leerlingen. Ik kan zelf weer hele mooie dingen maken. Ik, uh, ja, het gaat goed. Dit is ook een, een, een prachtig atelier. Vertel de luisteraars even waar het is. Uh, komt. Het is uh, nieuw atelier. Dat, uh, dat is aan de Nicolaas Nicolas Beetslaan. Ja. Vroeger was uh, Niklaas Beethlaan uh, onderdeel een stuk van het eerste circuit gezantwoord. Ja. En uh, nou ja, ik, uh, daar zat een, uh, wat vroeger mijn kleuterschoolpje was, de Josina van de Enderschool, dat ligt zo tussen in een, uh, in een kwartier van, uh, van huizenblokken. En uh, um, ja, daar heb, heb ik een mooi uh, rondgebouw gekregen van de gemeente ter vervanging van Martoyer en Maria School. En dan mag ik binnenkort gaan werken en lesgeven en zo. Het is het momenteel bekend als een het thuisgebouwdje. En heel goed, over het, het het de HBO-lessen en dergelijke dacht ik. Ja, ik ben er helemaal blij mee hoor. Oh, hartstikke ja. leuk. Ja. Nou, dat het... Ik ga ook ik heel zacht goed uithouden, gewoon als het zo is. <s headache> ja, maar niet allemaal tegelijk toch? Wat zeg je? Niet allemaal tegelijk toch? Ja, natuurlijk wel. Allemaal tegelijk, ja. maar, maar, maar we hebben nog steeds wel een, een, een, een beperking van het aantal bezoekers hoor, dat je binnen mag ontvangen ja, ja, en zo. Ja, ja. We, we praten over september dan. Dus, oh, je, dus, gelijk met het circuit. Ja uh. ja, ik doe een online knachtenkampri, zo naar Matrië, kan iedereen anders komen, ja. <laughs> nou, we zijn heel erg benieuwd. En uh, Marlena... Uh, uh, Pride komt er natuurlijk ook weer aan. Uh, uh, ja. Heb jij zelf uh, ideeën voor de Pride? Uh, in, uh, nou ja, de situatie ja, is natuurlijk ja, anders de, dan anders. Ik, ik, ik heb begrepen dat de optocht niet doorgaat. En, uh, ik heb uh, van de week nog geprobeerd een uh, update te krijgen van, uh, van een aantal mensen die hier, met de organisatie bezig zijn. En die heb ik helaas net niet binnen. Maar. Uh, ja, ik heb begrepen toch dat er muziek gaat zijn. Ik heb begrepen dat er gewoon feesten gaan zijn. Ik heb begrepen dat het weer gewoon helemaal geweldig gaat zijn. Ja. En uh, ik kijk er echt naar uit. Ik, ik hoop dat dit jaar echt weer helemaal voor de achter mee te maken. Ja, nou, wat die opdracht betreft, dan kan ik u zelf een tipje van de sluier oplichten. Uh, er is een vergadering geweest, maar we hebben besloten dat we een extra vergadering hebben maandagavond omdat het afgelopen kabinetsberaad uh, vrijdag uh, weer wat uh, meer duidelijkheid heeft gebracht. Zodat alles ja, uh, ja, ja. blijft je mensen updaten, teleurstellen, upgraden, af, uh, de, ja, uh, hoe noem je dat? Van de hoog naar laag. Uh, iets erbij, iets eraf. Dus we proberen toch een beetje naar een, een stabiel plan naar buiten te brengen en niet steeds ja. iets te veranderen. Ja, ja, het is heel lastig momenteel. Want alles verandert bij de, met de week uh, en je wilt het meest optimale eruit halen. Maar. Hoe het ook gaat worden, Roy, hoe het ook gaat worden... het is weer een nieuw begin. En uh, we kunnen hier in Zandvoort, kunnen Zandvoort... met alle macht we jullie hebben... met alle plezier kunnen we ook vooruitkijken. En ik neem zonder meer aan... dat we ook met een groot hart weer terug kunnen kijken... als het gedaan is. Ja, dat uh, denk ik ook. We, uh, het wordt gewoon een van de eerste feesten in Zandvoort weer. Ja. <laughs> denk ik maar. ja, gelukkig. En uh, ik, nou, ik hoef er eigenlijk niet meer te vragen... Uh, of je de project nog steeds een belangrijk iets vindt... in deze tijd... Uh. Ja, dat ja, uh, uh, ja, kan gewoon niet. Het belang kan zo onders, wordt nog zo onderschat. Mensen denken tegenwoordig dat, uh, dat alles maar kan in Nederland, dat alles wordt geaccepteerd, maar zo is het bij lange na niet. Natuurlijk, uh, je hoeft alleen maar, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken, naar mijn omgeving. Elke keer dat je toch weer verrast wordt van met negatieve uitingen of ook juist positieve uitingen, maar dus altijd zijn altijd uitingen. Um, vanzelfsprekend is het er niet. Alle mensen die, zijn, uh, die hebben expliciete meningen over homoseksualiteit, transgenderisme, transseksualiteit, noem maar op. En um, eigenlijk is het zo, zolang er meningen zijn, uh, expliciete meningen zijn, zijn dingen nog niet geaccepteerd. Ja. Want als dingen geaccepteerd zijn, dan uh, worden ze als normaal bevonden. En een plaatje eigenlijk niet over. En zolang er over gepraat moet worden, moet er een prijs zijn. Dan is het gewoon, dat is gewoon duidelijk. Ja. Nou, dat is een, een heel helder statement. Uh, en dat is een hele mooie afsluiter, denk ik. Uh, uh, jij hebt er helemaal zin in. Ik weet zeker dat we jou uh, voor en tijdens de Pride nog uh, wel zullen zien... op verschillende folia, plekken, media en dergelijke. Want we gaan natuurlijk wel een mooie start doen uh, met de Pride. En alle ambassadeurs. Ja, ja, ja, ja. en zeker in het museum. Het soort museum is echt uh, het hoogtepunt ook altijd, vind ik. Pure, pure pretten, puur, puur fijn altijd. Ja. Oké. Okay. Ja. Marlene, hartstikke bedankt uh, ja, en uh, tot spoedig. Ja, tot spoedig en uh, heb een fijne dag nog verder. Jij ook en veel succes en geniet van je vrijheid met twee prikken. Ja, goed. Dag. love you found if it holds you down with the weight of cold does it feel like we've barely started and if you trust the light inside does it still remind you of your secret soul Water from the Causes. Ja, en ik moet natuurlijk wel even vermelden welke prachtige muziek we allemaal al beluisterd hebben. En uh, die in de drukte vergeten ben uh, te noemen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling van een radioprogramma. Uh, we hebben Head Start uh, gehoord van Jade Bird. Uh, en daarna hebben we naar Marlene geluisterd. En toen kregen we Girls, Girls, Boys bij Panic at the Disco. Maar nu hebben we aan de telefoon. Geen paniek en niet over het water lopend. Maar wel Gerry Rutte van Pluspunt. Goedemorgen, Roy. Dag Gerry, alles goed met jou. Alles goed, alles ja? goed ja. Ben jij helemaal jou gezond jou en uh, driedubbel gevaccineerd? Uh, ik word Maandag krijg ik mijn tweede prik. Jij krijgt maandag je tweede prik? Ah, je ja. hoort altijd de jongere garde, dat is duidelijk. Ja, duidelijk, hè? Ja, ja ik krijg hem ook <laughs> pas uh, volgende week, dus de tweede ja. prik. Ja. ja, mooi hoor. Fijn, hè? Dan kunnen we er weer tegenaan. En dan dan dat kunnen is... we wat doen, hè? Ja, dat is nog nodig ook, want ik heb <laughs> al begrepen dat de pluspunt weer van alles gaat opstarten... Ja, dat begint alweer uh, al te komen. Uh, ik, ik, zal van, ik begin bij uh, de, de Blauwe Tram. Oké, okay, vraag, vraag. De ja, de Blauwe Tram, de blauwe tram uh, die begint met uh, de Eetclub. De Eetclub die is op iedere dinsdag van 12 tot half 2. Dat is een warme lunch. Die kost 9 euro en uh, dan kun je, uh, daar moet je je voor opgeven. En dan kun je dus ook allerlei informatie geven of je vegetarisch bent en dergelijke. Uh, je kan je aanmelden bij het nummer van de blauwe tram 06 44 68 31 10. Dat nummer dat moet je straks nog maar een keer even zeggen voor de andere... Uh, uh, andere uh, dingen die er uh, worden gestart, zeg maar eigenlijk. Okay, uh, ja. ja. De, en de koffie inloop is elke woensdagochtend, die is in de grote zaal van de blauwe tram. Daar kun je dus uh, koffie krijgen, twee kopjes koffie voor 1,50 euro. is de markt. Dus ook, ja. Ja, leuk met iets lekkers erbij. Ook vaak dat er iets uh, aparts gebakken wordt of zo. Uh. Aanmelden is altijd verplicht. Hè. Voor alle, alle evenementen die uh, op dit moment gestart worden, moet je je eerst altijd aanmelden. Want dan kunnen ze zien uh, hoeveel mensen zich uh, melden. Ja. En of het dan ook even door kan gaan. Dan is er de locomotief. Die is uh, voor alle senioren. Wordt ook met elkaar koffie gedronken voor een praatje. Bespreken van een thema, een spelletje. En dan worden er ook nog wat oefeningen gedaan. Die, die is elke dinsdag ...van 10 tot 12. Uh, de eerste keer is gratis, daarna kost het 2 euro per, deel, per deelnemer. <coughs> kun je je ook voor aangeven. Er is een Nederlandse les, is er. Voor de zomervakantie kun je dus weer naar Nederlandse les. Twee groepen zijn er, voor beginners en voor gevorderden... ...en het is elke donderdag van 10 tot 12. Daar moet je je ook voor aanmelden. En voor genoeg aanmelden is er ook een middaggroep eventueel. En uh, wat, wat, wat, wat, Even vragen wat is nou precies de bedoeling ja. van de Nederlandse les? Wat ik, uh... Nou, dat is voor, uh, voor mensen die uh, geen Nederlands uh, als uh, moedertaal hebben, om het zo maar te zeggen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ik dacht ja. uh, dat uh, er zorgen gemaakt over uh, het, het Zandvoort uh, taalgebruik. Nee, dat is wel goed hoor. <laughs> uh, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, even kijken, en dan nog is er uh, luisteren naar muziek. Uh, dat is ook een nieuwe activiteit in de, in de Blauwe Tram. Dan kun je dus luisteren naar muziek aan de hand van, je, van een zelfgekozen thema. En dat is elke vrijdag van 1 tot 3. Het is gratis en daar moet je je ook voor aanmelden op dat nummer. Dat is 06-44-68-31-10. Oké. Okay. Uh, dat is, betreft de Blauwe Tram op dit moment. Ik, ik, ik hoor uh, dat de Tim ja. uh, van de ja, radio ook ja. wat wil toevoegen. Ik wil wat toevoegen aan de blauwe tram, ja. Want uh, ja. de Britse club heeft een open uh, zomerkampioenschap... op elke woensdagavond. Het begint om half okay. acht. En iedereen ja. mag meedoen. Je hoeft ja, je niet van tevoren te melden. Je moet gewoon gezellig naar de blauwe oh, tram kopen. En dan uh, wacht je gezellig Britsje. Nou, dat is hartstikke leuk. Oké, okay. nou, dankjewel. Het wordt, uh, het wordt druk bij in de blauwe tram. Ja, het bruisend He? uh, ja. evenementencentrum in het hart van Zandvoort. Ja, ja. ja, en dan is er in Noord... zijn er ook nieuwe activiteiten uh, opgestart of gaan opstarten. Dat is tafeltennis. Ja. Dat is ook heel erg leuk. Uh, daar kun je dus... Uh, dat, dan uh, kun je je uh, afspreken voor het, maximaal twee personen. En dat is 3 euro per keer. En duurt anderhalf uur. Uh, uh, dus daar moet je je ook voor aangeven, opgeven. Uh, dat is 023 574 0330. Dat is het algemene nummer van Pluspunt Noord. Ja? Dat is het algemene uh, nummer van wat... Pluspunt überhaupt, hè? toch? Ja. ja. Nou ja, van Noord. Hè? Van Noord uh, de Blauwe Tram, dat is dat andere nummer wat ik hier Dat is ja. Dat is een ander nummer. En dat is. Uh, uh, dat is verschillend, hè? verschillende locaties. Maar je kan natuurlijk je altijd aanmelden bij het algemene nummer. Daar weten ze ook wat er in de blauwe tram uh, gebeurt. Dus dat is niet zo heel erg. Okay. Als je dat daarvoor belt. Dan is er nog iets leuks. En dat is uh, als je last hebt van uh, thuiswerk, kramp of coronastress. In, uh, in de, in, uh, in de uh, pluspunt Noord staat een massagestoel. En daar kun je gratis kun je daar, uh, op ontspannen. Aha, zo'n elektrische stoel die trilt en bippert ja, en kneedt. Ja. Wat leuk. Uh, Daar moet je ook een afspraak van maken. En dan kun je, of je gewoon even langs de baai lopen. En dan kun je gewoon gratis in die stoel kun je lekker ontspannen. Dat is ook wel weer leuk. Dan krijg je nieuwe energie. Nou, nee, ik ja. moet even naar noord. Dat is duidelijk. <laughs> uh, dan is er een uh, bijeenkomst voor senioren en veiligheid... Uh, dat is een bijeenkomst in samenwerking met de gemeente en de politie... en mensen die zelf een vervelende ervaring hebben gehad met oplichters. Dat is op dit moment weer aan de gang, hè? dat oplichters uh, ja. van oudere mensen uh, ja, daar de dupe van zijn. Uh, die bijeenkomst die wordt gehouden op maandag 28 juni en maandag 5 juli van 2 tot half 4. En uh, daar moet je ook je informatie kun je daarbij krijgen bij het algemene nummer van pluspunt... 023 574 30330. En dat is best wel interessant. Uh, dan kunnen de mensen horen wat er van de politie en de gemeente... wat je kan doen om dat te voorkomen. Ja, dat is ook heel belangrijk ja, dat is, eigenlijk. Hè? Dat is heel belangrijk, ja. En uh, het komt best nog heel vaak voor, uh, helaas. Ja, zelfs ja, in Zandvoort. Erg... Ja. ja, zelfs in Zandvoort. En ook met de corona. Hè. Ook, uh, proberen ze ook van alles om uh, bij je in huis te komen... met allerlei smoesjes... Uh, ja, is... Zowel thuis als op, uh, op uh, want de bank is er ook, ook als je met uh, internetbankieren hè, of andere uh, oplichterspraktijken. Dus het is heel algemeen uh, wordt er uh, voorlichting gegeven voor uh, om je tegen, praktijk, tegen, voor, tegen oplichterspraktijken te, <lacht> ja, een beetje voor te bereiden. Ja, nou heel gelukkig. Ja. Uh, uh, ja. ja, en dan is kijk, dat was voor de, Kan ik nog verder? Heb ja, natuurlijk. Tijd? We ja. alles weten oh. de luisteraars. Oh, fijn. Dan is er, dat is ook leuk, voor, dan is er op de radio van ZFM, is er op de ZFM TV, vanaf elke maandag is er op iedere door de weekse dag uh, valpreventievideo's. Die worden uit, uitgezonden van el, om om 11 uur. Om 11 uur, valpreventievideo's. Ja, en dat is, kun je zien op kanaal 40 van Ziggo. En je kan het ook op de ZFM TV kun je dat zien. En die worden ook herhaald uh, elke, elke dag ook, uh, behalve donderdag om 7 uur en om, op donderdag om 6 uur. Maar... Dat dus is wel leuk, dan kun je, door, dan kun je, dus, uh, kun je zien hoe die valpreventie die is normaal werd, wordt die gehouden in, uh, in, in uh, Noord... Maar daar zijn filmpjes van, hè, hoe je dus uh, valpreventie, hoe je vallen kunt voorkomen en hoe je kunt vallen. Maar dat wordt nu ook op, uh, kun je die ook op uh, live zien. Oh, oké. Okay. Dus, dus... heeft daar filmpjes, uh, zet, zet die op. Uh, ja, dus dat zijn netjes filmpjes ja. hoe je uh, moet voorkomen dat je valt, dus hoe je goed moet uitkijken. Ja, valpreventie, ja. ja. Daar, ja, ja. En dat is ook op kanaal 40 hè, van Ziggo. Als je Ziggo hebt, kun je dat ook op kanaal 40, kun je dat ook dan bekijken. Ja. Dus eh, jij kan het alleen maar op kanaal 40 bekijken van Siggo, dan denk ik, hè? Niet, uh... Ja, als je, als je KPN hebt kun je het niet zien, maar nee. uh, wel uh, van Ziggo ja. Tenminste, dat begrijp ik Ik daaruit. heb inderdaad, op KPN kan ik het inderdaad niet zien. Dat is uh, joh, nee. ja nee. En op de site van uh, ZFM kun je het misschien ook ja. zien? Ja, ZFM TV. Ik weet niet hoe, hoe dat in zijn werk gaat, hoor, trouwens. Maar uh, kun, je daar op, uh, kun je daar dan op uh, afstemmen? Ik, ik, dat zou ik eigenlijk niet weten, maar volgens mij kunnen de luisteraars in ieder geval naar ZFM uh, gaan... en dan ja, kijken hè? wat ze dan kunnen ja. doen, want daar kun je wel okay. uh, allerlei dingen zien. Ja, nou ja, goed. Dat was de mededeling voor, uh, voor de valpreventie. Ja. Uh, en dan is er ook nog een uh, oproep aan deelnemers, deelnemers aan, uh, ook op ook zondag... Uh, op, op, op twee zondagen in de maand wordt er geluncht met een groepje bij Pluspunt in Noord. En daar zijn vrijwilligers die die maaltijd in elkaar zetten. Maar nu is er vraag, nou, er zijn nog plaatsen, dus mensen kunnen zich opgeven. En dat is op uh, 20 juni, aanstaande 20 juni, van 11 tot 2 is er een lunch. En daar zijn nog plaatsen, daar kunnen mensen mee eten. Het kost 9,75 euro en dan kun je je ook weer aanmelden. En is dat ook weer zo'n warme lunch? Of is het een broodje? Dat is een warme lunch. lunch oh ja. ja. ja. Dus ja. dat is wel leuk als mensen denken: van oké, okay, dat vind ik wel leuk om uh, op zondag uh, te lunchen. dan ja. kun je je daarvoor uh, voor opgeven. En dan kunnen ze ook ergens het menu vinden. Uh, ja, heel ik, weet niet, ja. ik weet niet of ze dat van tevoren al weten. Je kan er altijd over bellen, natuurlijk. Ja. Hè? Of het nou ter plekke wordt, wordt samengesteld, of dat ze het al, maar al van tevoren weten, dat weet ik, alles dat weet wel ik niet. Alles was een surprise lunch van de dag. Ja, ja misschien wel. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, even kijken. Uh, volgens mij heb ik nu op dit moment, dacht ik, uh, alles. Oh ja, een zwemlist voor volwassenen. Aha. Je kunt ook als volwassenen, als je, ja, er zijn mensen die dus niet kunnen zwemmen, hè? ook ouderen. Zeker. Maar dat kun je dus ook leren in in Nieuw Unicum, in het zwembad in Nieuw Unicum. Uh, en dat is van, uh, vanaf 6 september. Kun je je dus opgeven om uh, voor 20 euro per maand kun je dus uh, leren zwemmen. Okay. Als het nodig is, kun je ja. ook via de balie dat uh, informeren. Nou, Hoe daarnaast... je daarvoor je moet opgeven. Ja. Daarnaast is het natuurlijk zwemmen, uh, zeker voor ouderen, ook een hele goede manier om te bewegen. In het warme ja, water, de weerstand. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. ja beetje, en weet je, ja, wij hebben natuurlijk allemaal zwemles gehad vroeger uh, op school. Ja. Maar er waren natuurlijk ook heel veel scholen die het niet hadden, of men, of men had er geen geld voor. Dat kan natuurlijk ook. Hè, dat, uh... Dus ja, er zijn toch wel heel veel mensen die niet kunnen zwemmen. Nou, dan hebben we de mooie gelegenheid. In, uw unicum ja, van in september je kan je leren. gewoon leren zwemmen ja. alsnog je A-diploma halen. Kun je nu zien? Ja, zeker. <lacht> je bent nooit te oud, hè? Ik ben nooit te oud om te leren? Je bent nooit te oud, nee. nee. Nou, even kijken, Roy. Dat is wat ik heb uh, uh, aangeleverd gekregen, wat er op dit moment uh, speelt. Dus het gaat allemaal weer gebeuren bij Pluspunt. Nog niet alles, nee. maar zo langzamerhand wordt er, wordt er meer versoepeld... en dan kunnen er ook wat meer bijeenkomsten plaatsvinden en... Uh, nou, ik denk, dat is dan ook alweer leuk. Ja. Ik denk dat na de lege agenda's die we de afgelopen tijd hebben gehad uh, en alleen maar bijpraten, hoe is het nu met, zijn we heel ja, blij dat ja. we nu eindelijk zo, nu al zo'n volle agenda ja. kunnen presenteren. Ja, inderdaad. Ja, ja. En, dus dat, uh, dat is wel leuk. En complimenten voor al die vrijwilligers die uh, nu het enigszins ja. kan weer de handen uit de mouwen steken om iedereen uh, ja. weer wat aan te bieden. Ja, want die hadden er niet veel te doen natuurlijk. Wel, wel uh, natuurlijk telefonisch en er gebeurde ja. natuurlijk wel wat. Maar het was, het lag allemaal, het was allemaal op een beetje een heel laag pitje, hè, stond het. Ja. En uh, nu kan het weer. Perfect. En, uh, dat is fijn. Ja. Dankjewel, uh, dank je ja, wel, Gerry, Dank iedereen voor Pluspunt En ja. uh, we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort met Ab een nieuwe agenda-update. Ja, absoluut. Dank je wel, Roy. En een fijne dag. Dank je wel. Oké. Okay, dag. Dag. En dan zijn we nog eventjes terug uh, met het programma voor Na de Pauze. Want na het nieuws gaan we praten met een update over... De, met Douglas uh, over een update met de vrijwillige brandweer. Uh, daar is namelijk een nieuwe lage... en Douglas de Wolf gaat ons daarvan alles over vertellen. En Rob Langenberg, daar gaan we mee praten... die komt een toelichting geven over het mobiliteitsplan. Dus daar zijn we natuurlijk met z'n allen heel erg benieuwd naar... het mobiliteitsplan, want uh, dat is een hot item in Zandvoort. Kunnen we erin, kunnen we eruit en waar laten we hem? En dan bedoel ik de vele mensen die met de auto willen komen. Of die een auto hebben natuurlijk. Um, en tenslotte hebben we een heel interessant gesprek met Jelle Atma, en dat gaat over het poppenmuseum in het Raadhuis... Uh, ja, in het raadhuis is op de eerste verdieping altijd al heel veel poppenkast. Uh, maar nu hebben we beneden niet een poppenkast, maar een pop-up museum. Dus dat is heel wat anders. En dan kunt u vast hele interessante en mooie dingen zien. Wat? Dat gaan we straks horen door Jelle Atema na het nieuws.